De Libische regering heeft het voorstel van de opstandelingen voor een wapenstilstand afgewezen. Het kabinet van kolonel Gaddafi heeft de voorwaarden die de opstandelingen gesteld hadden afgewezen. De regering heeft gezegd dat het leger niet zal vertrekken uit de steden. Eerder had Gaddafi zelf om een bestand gevraagd, maar toen was zijn positie ten opzichte van de opstandelingen veel zwakker. De Verenigde Staten hebben het neerslaan van de protesten in Syrië veroordeeld. Volgens een woordvoerder van president Obama moet president Assad de stem van het volk serieus nemen en een begin maken met werkelijke hervormingen. In Syrië werd vandaag ondanks strenge veiligheidsmaatregelen weer in verschillende steden gedemonstreerd. Ordetroepen grepen onder meer in Damaskus hard in. In een buitenwijk van de hoofdstad vielen minstens drie doden. Voor het eerst werd ook in het Koerdische noorden van Syrië gedemonstreerd.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 Goedenavond, tot 11 uur zijn we bij u met NOS langs de lijn en ook vanavond. Niet zo uitgebreid als de afgelopen dagen, maar gaat het natuurlijk ook nog over Ajax. Trainer Frank de Boer laat zijn licht schijnen over de situatie bij zijn club. En hij neemt het op voor zijn assistent Danny Blind. Danny heeft gewoon, uh, wat ik weet, altijd uh, heel integer gewerkt dat doet hij nog steeds. Maar we gaan ook gewoon weer lekker over Eredivisie Voetbal praten. De topper FC Twente PSV is morgen. En dan moet je natuurlijk bij Arnold Brugging zijn. Die kent beide clubs van binnen en van buiten. Zelf speelt hij nauwelijks, maar hij geniet nog wel van Luc de Jong bijvoorbeeld. Hij is zo talentvol en hij is zo explosief. En hij heeft eigenlijk alles op dit moment wat een, goede spits, zeg, wat een goede spits nodig heeft. Straks een reportage en nog meer aandacht voor dit duel in de vooruitblik van de 29ste competitieronde. En wielrennen. Zondag Vlaanderens mooiste. De Ronde van Vlaanderen die vorig jaar werd beslist op de muur van Gerrardsbergen. Het is onvoorstelbaar wat Cancellara doet. Je ziet hem niet eens versnellen. Ik denk Bonen probeert weg te rijden. Maar het is gewoon Cancelara die wegrijdt zittend in het zadel. Cancellara en Bonen ook nu weer de twee grote favorieten. Straks meer over deze Titanen. En dat en nog veel meer tot 11 uur. Maar eerst Frank de Boer en Ajax. Daar beginnen de stofwolken langzaam op te lossen. Johan Cruijff en zijn discipelen lieten een bom ontploffen... en bliezen daarmee het bestuur en de raad van commissarissen op. Onderwijl kijkt en keek de buitenwereld sprakeloos toe... hoe voor- en tegenstanders van het orakel over elkaar heen buitelden. Trainer Frank de Boer hield zich vooralsnog op de vlakte... maar vanmiddag in zijn wekelijkse persconferentie... kon de Boer er niet omheen. Hij was niet gelukkig met deze gang van zaken. Ik denk zelfs iedereen uh, die Ajax een warm hart toedraagt, dat, uh, ja, dat het niet uh, goed is voor uh, de naam Ajax. En dat het heel veel onrust creëert, uh, vooral binnen Ajax. Ja, en dat kan ook niet uh, goed zijn voor. Uh, ja, voor de, dat is dus nooit goed voor de club, maar uh, uiteindelijk uh, hebben wij er ook mee te maken. Ik denk dat de spelers het zelf, denk ik, minder ervaren. Maar je hebt toch met collega's te maken. Dat is, dat is ja, een gespannen sfeer. Ja, en dan doe je natuurlijk vooral op de situatie rond Danny Blind. Hoe sta je daar zelf in? Ja, ik, nogmaals, Danny ken ik al heel lang. Ik heb jaren met hem gespeeld. Daarnaast is hij altijd een goede vriend gebleven. En ik kan alleen maar zeggen wat ik ervan vind... En wat ik met Danny heb meegemaakt. Dat het een heel betrouwbaar uh, iemand is. En uh, die de hart op de juiste plek heeft. En, uh, en die hart die uh, helemaal rood-wit is in ieder geval. Maar begrijp je het dan? Ik bedoel, het zijn toch inderdaad harde woorden die er geuit zijn. Ik bedoel, waar komt dat dan vandaan? Nou ja, volgens mij heeft Danny het ook heel goed verwoord. Hij heeft natuurlijk uh, in het verleden positiefuncties uh, gehad. Waar je beslissingen moet nemen. En dat, die, dat sommige mensen misschien uh, daarin, uh, of niet beschadigd, maar gewoon uh, keuzes heeft gemaakt. Ja, en dat er daar nu misschien een bepaalde rancune of, uh, tegen hem is. Ik denk dat dat het enigste uh, de, uh, de antwoord kan zijn eigenlijk. En voor de rest zou ik het niet weten waar het vandaan zou kunnen komen. Maar goed, we zitten nog wel met die situatie dat het kamp kruijf dus eigenlijk zegt, hij moet eruit. En jij wilt in principe denk ik verder met hem als assistent. Dus dat is, dat is een ja, hele ja, lastige In eerste instantie was, uh, was het idee in het geval dat hij langzaam in de rol van technisch manager uh, zou komen. En ja, dat vult hij nu ook al gedeeltelijk, gedeeltelijk in. Ja, en ik moet zeggen, ja, dat, dat functioneert hartstikke goed. Maar hoe uh, gaat dit dan verder als het aan jou ligt? Eén uh, ding is zeker dat Henny uh, die heb ik van het begin er, erbij gehaald, Danny was er uh, al bij natuurlijk, maar dat Henny en ik uh, de hoofdverantwoordelijken zijn voor, voor de A-selectie. En het moet niet zo zijn uh, dat ik uiteindelijk Danny er maar bij neem, omdat ik het uiteindelijk zielig voor Danny vind, uh, en, maar dat je dus een, een, een vacature voor hem uh, vrijmaakt. Uh, zo, zo werkt het niet. Uh, dat zou denk ik ook niet correct zijn naar Ajax toe en ook niet naar hem toe, om dan... Uh, dus we moeten wel heel duidelijk uh, maken wat zijn uh, functies uh, zal zijn. Maar in principe ga je wel voor een lobby richting het kamp Ja, daar ben ik al mee bezig. En nogmaals, uh, ik vind uh, Danny heeft gewoon, uh, wat ik weet, altijd uh, heel integer gewerkt. En dat doet hij nog steeds. En jouw eigen rol nog even over dit hele verhaal met Cruijff en, en Bergkamp en Jonk. Uh, bedoel, jij wordt ook voortdurend genoemd hè, als, als een van de drie. Maar hoe actief ben je daar tot nu toe eigenlijk in geweest? Ja, heel weinig. Uh, nogmaals, ik heb één keer uh, ben ik samen met Rick van der Boog hebben we een gesprek gehad met Dennis en, uh, en Wim en Johan zelf. En er kwamen eigenlijk uh, ja, de punten naar voren, wat ze wilden uitvoeren, maar helemaal, uh, helemaal niks met namen. Dus ik was ook verrast dat er uh, sommige namen in ieder geval werden opgenoemd. En voor de rest heb ik, maar, en, maar dat heeft Johan ook gez gezegd. Uh, en dat heeft de directie ook. ik moet me daar buiten houden, ik moet me concentreren... En met mijn staf op de A-selectie en wat er uh, tussen de directie uh, en het uh, Kruifkamp gebeurt, ja, dat is niet uh, aan mij besteed. Maar de toon waarin het allemaal gebeurt, hè, die toon is heel hard. Ik bedoel, daar wil jij ook nadrukkelijk van distanciëren dan? Ja, nou, zeker. Ik, ik, ik heb met de directie uh, heb ik in ieder geval altijd goed gewerkt vanaf uh, december. En als we beslissingen moesten nemen, dan heb ik daar. Ja, daar zijn we het mee eens geweest, bijvoorbeeld, over de transferperiode. En ja, voor de rest uh, ja, ligt het niet meer in mijn hand. En het belangrijkste is dat wij zorgen dat wij op de tweede plek komen. Dat is het allerbelangrijkste voor, voor mij en voor mijn spelers en voor mijn staf. En wat is jouw opdracht eigenlijk aan Cruijff? Wat moet Cruijff nu gaan doen in jouw ogen? Nou, ik hoop dat ze er in ieder geval uitkomen. Want nogmaals, ik de, beide partijen ontarmen de plan. Alleen volgens mij gaat het erom wie uiteindelijk uitverantwoordelijk wordt. Frank de Boer, de trainer van Ajax, tijdens een wekelijkse persconferentie... in gesprek met collega Martin Friesema. I'm When you go your way, Mark Ronson and Bob Dylan and most likely you go your way, I'll go mine. Kort Bijna kwart over tien badmintonners Erik Pang, Dicky Pallijama... Judith Meulendijks en jou kunnen rekenen... op financiële steun van sportkoepel NOC-NSF. Er moet wel een goed onderbouwd plan voor het olympisch traject... worden ingediend bij de badmintonbond. Het viertal leeft al lange tijd in onmin met die badmintonbond... en begon onlangs een eigen team. Tennisser Thomas Gorel ligt eruit bij het challenger-toernooi... in het Italiaanse Barletta in de kwartfinale. hij in twee sets van een Oostenrijker, Andreas Heider Maurer. En over Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de tennisstrooi van Miami. De nummer 2 van de wereld won in twee sets van de amerika Marty Fish. De tegenstander van Djokovic in die finale komt uit de kraker... tussen Rafael Nadal en Roger Federer. De hockeysters van Rotterdam hebben een nieuwe coach. Robert Paul Aalbrecht maakt het seizoen af als interimcoach. Hij is de vervanger van Caroline van Nieuwenhuizen. Die moest haar functie neerleggen wegens tegenvallende prestaties. En golven Joost doet het goed in Marokko. Bij de trofee Hassan 2 gaat hij aan de leiding na de tweede dag. Hij deelt de koppositie met Davies, Rhys Davis uit de Wales. Tim Sluiter, Robert-Jan Derksen en Maarten Lafever zijn niet bovenin te vinden. Maar ze haalden wel de kut. En de Giro d'Italia gaat volgend jaar van start in Denemarken. De koers begint op bevrijdingsdag, 5 mei dus. In de plaats Herning. Bij een individuele tijdrit. Met een individuele tijdrit. Dit jaar begint de Giro op 7 mei met een ploegentijdrit in Turijn. No! for me She said to me, I want En Somebody to Love. In de voorbeschouwingen op de Ronde van Vlaanderen van Zondag spitst de strijd zich toe. Tot twee matadoren: Fabian Cancelara en Tom Bonum. De nummers 1 en 2 van vorig jaar. Steven Dalenboud zocht ze vandaag op. Wie vooruit wil kijken op die titanenstrijd van zondag... moet vandaag in België zijn. In Kortrijk geven de twee titanen vanmiddag een persconferentie. Het is nu bijna half twee op de snelweg in Vlaanderen... op weg naar het president Kennedy Park nummer één. In het hotel daar geeft Tom Bonen als eerste van de twee een persconferentie. Bij die persconferentie van Tom Bonen gaat het vooral over Bohnen zelf... Het oh, was heel goed op Wednesday, maar het is niet in de race. De vorm is komen, dat is zeker. Maar ik zou het it was al Je gaat de race dezelfde eh? manier sure. uh, <laughs> the the way als ik de uh, laatste paar jaar heb. Het away een pressure van het team. om niet de uh, grote favoriet te zijn, dat is helpful. Maar ik denk dat alles mogelijk is. Possible. En het gaat ook over de muur van Gerardsbergen, Daar waar hij vorig jaar de zwaardere rechterkant van de weg koos in die finale... ...en Cancellara zag wegrijden. Ja, het was, wel, het was eigenlijk de eerste keer dat ik de muur terug opree. Uh, het was wel eens interessant om, uh, om nog... Het was eigenlijk de eerste keer dat ik erop terug dacht... ...op vorig jaar. Ik heb gewoon ook eens geprobeerd om links te blijven in dat gootje. Iets wat ik eigenlijk nog niet veel gedaan heb. En het rijdt inderdaad wel beter. Hè. Nee, maar het is zo'n beetje raar. Ik heb de neiging om dan naar buiten te gaan... ...om die bocht aan te snijden. Maar je moet gewoon helemaal links blijven. En, uh, ik heb de vorige keer de koers zeker niet over verloren, want de andere was gewoon een pak sterker toen. Maar uh, het had wel een paar meters geschollen, denk ik, op de top. En natuurlijk gaat het over de persconferentie van Titaan Bone, ook over die andere Titaan Cancellara. Cancellara won vorige week nog de E3-prijs Harelbeke. Hij is dus in vorm. Ja, ik heb de zaterdag de koers gezien hier op hotel. En uh, het was inderdaad een serieus nummerke wat hem voelde. Uh, we kunnen alleen maar hopen dat die zondag niet over betere beschikt en dat we toch een aantal favorieten er, er nog bij komen die er zaterdag niet waren en dat dat verschil zal maken kwart voor drie de persconferentie van Tom Bonen is klaar en dus is het zaak voor de tientallen journalisten om naar 3,8 kilometer verderop te gaan ik dus ook op de ring van Kortrijk op weg naar Abdijmolenweg 1 want daar zit Fabian Cancellara om drie uur geeft hij een persconferentie Um, I feel actually okay. I think, uh, like usual, like normal. I think uh, have a good, had a good week, good relaxed. Uh, looking forward to to Sunday. I think uh, I think I have done everything right. It's just uh, 260 kilometers. They're going to decide uh, the result on the end. En ook bij de persconferentie van Cancellara gaat het veel over die andere, over Tom Bonen in dit geval. Tom Bonen won vorige week zondag. Hij won toen Gent wevelgem uh, Ik seen only the last kilometer actually. Because besides that, ik uh, wasn't into really looking cycling and thinking about what other one's doing. Uh, on the end, ja, yeah, he, he done a good sprint. I mean, he, he was smart. Uh, Tom heeft misschien gedaan wat voor hem nodig was. En ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde moet zijn. En net als op de persconferentie van Tom Bonne wordt ook hier teruggekeken naar vorig jaar, naar de muur van Gerasbergen. Want Cancellara denkt ook zelf nog vaak aan dat historische moment terug, het moment dat hij wegreed bij Tom Bonne. Het is like uh, when I look back, uh, even already after the race, now a year later. Is... It was just like a book when I, when I went through all the situations, all the passages and everything what happened, everything happened for a reason and everything, especially on those moments where, where the decide moment came was by instinct, This was not planned and that's the thing was making me even more happy about the race, how it went. And as it hoort bij a titanenstrijd, fight, I think both of them can win both Bono and Cancellara Hopen zondag op de bovenste plek van het podium te staan. Ze blikken vooruit alvast op deze vrijdag op de ideale scenario's voor zondag. Ja, I have a perfect scenario for myself, but you know how you said already. Uh, uh, the worst thing will be when there will be a group in the front and no one will pull because they don't want to bring me there. That's gonna be maybe a problem, but that's mean that means that they're gonna lose the race and then maybe it's misschien be a surprise winner that could happen, but... I don't think that people want to have a surprise winner. This one day gonna decide this race and nothing more and nothing less. What he done before, is important, but you know, in 260 kilometers, that can happen a lot, but uh, I think um, I'm looking just positive forward now to to this race and which scenario on the end, we're gonna see uh, end of the day. There's always this year and next year and the year after, so there's a lot of chances to come and uh, het is niet omdat je een keer een keer dat je de race weer kunt winnen. Ja, mooie bijdrage van Steven Daleboud over die ronde van Vlaanderen. Vla Fabian Cancellara en Tom Bonen. Uh, twee namen die we ongetwijfeld nog vaak gaan horen dit weekend. Gio Lippens. Jij uh, hebt een vervelend vak, hè. Moet je weer op die ja, finishlijn zitten in meer beken je neus erbovenop. Ongelooflijk. Ja, heel ja. veel mensen zullen jaloers zijn. Uh, misschien wel uh, zo'n kleine 800.000 anderen gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Eerst even over wat we net uh, voorbij hoorden komen. Uh, hoorde die kanselaren nou zeggen dat het misschien helemaal niet leuk is als er een verrassende winnaar komt? Ja, Volgens mij in ieder geval niet. En, nou. uh, nee, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen dat hij dat vindt. Uh, ja, maar hij dus wil natuurlijk... het worden, wou je zeggen? Ja, iedereen. Wil, ja. Hij wil het worden. Uh, Tom Bonen wil het worden. Uh, de meeste mensen denken ook dat het of Tom Bonen of Fabian Cancelara gaat worden. Dus uh, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen van Cancelara, dat hij bijvoorbeeld meteen even al die andere concurrenten wil uitvlakken en dat hij dat duel alleen maar wil ja, spitsen, toespitsen op dat duel met uh, Tom Bonen. Want ja. ja, ik denk dat hij dat duel uh, wel in zijn voordeel zou kunnen beslechten. En ja, maar denk je ook dat het zover komt? Um, ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want uh, we hebben dat vorig jaar gezien. Daar gingen tot aan de muur van Gerardsbergen. gingen beide mannen nog uh, samen aan kop. En daar reed Cancellara uiteindelijk weg bij Tom Bonen. Uh, het zijn wel de twee sterkste keien klassieke renners van dit moment. Dat kun je oh. toch wel zeggen. Cancellara uh, is denk ik zelfs wel een stukje ja, bovenaardser nog dan Tom Bonen op dit moment. Uh, Bonen prima Gent-Wevelgem afgelopen zondag gewonnen. Maar... Lang niet zo indrukwekkend als de manier waarop uh, Cancellara een dag eerder uh, die E3-prijs uh, won. Want daar reed hij echt letterlijk iedereen aan flarden. En hij deed het niet gewoon vanuit een kopgroep. Nee, hij deed het van achteruit. Mm -hmm. uh, reed eigenlijk in geslagen positie. Uh, drie keer lekker band gehad. Een keer een uh, vastlopende ketting. Uh, Derailleurs die niet goed werkte. Ja, en hij rijdt toch gewoon alles voorbij. En uh, laat ze staan alsof het junioren uh, zijn. Alsof hij een motortje heeft. Uh... Nou ja, kijk, dat, dat is het hele verhaal. Er is natuurlijk Toen zoveel het, over gezegd he? en zoveel over geschreven. Vorig jaar was dat natuurlijk... Het item. Met, meteen eigenlijk na parijs roubaix kwamen ze ermee. En uh, toen kwamen ze ook wel met voorbeelden van ja, die Ronde van Vlaanderen. En met name parijs roubaix dat hij zo onaards veel harder reed dan alle anderen. Dat dat niet normaal zou kunnen zijn. En dat hij gebruik zou moeten maken van een motortje. Maar ja, uh, ik las toevallig vandaag een mooi verhaal uh, over uh, Cancellara. Waarin uh, gesteld wordt uh, dat de twee motoren die hij heeft, dat het zijn linkerlong en zijn rechterlong is. <laughs> en uh, dat dat gewoon hem zoveel sterker maakt dan de rest. Die man is fysiek zo ongeveer Ongelooflijk in orde uh, dat hij even ja, boven alle andere verheven staat. Ja, Nick Nuens en Stijn de Volder, die namen die hoor ik ook nog wel eens vallen. Het is niet zo gek hoor. Nuijens won, ja, won dwars door Vlaanderen. Uh, deed dat vrij indrukwekkend. Uh, ik denk dat ze zich vooral bij Rabobank hebben afgevraagd... hé hey, Nick Nuijens, die kennen we toch wel. Dat was toch die renner die bij ons eigenlijk niks won. En uh, nu toevallig is overgestapt naar Saxo Bank... en dan zomaar ineens weer zo'n semi-klassieker wint. Mm. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch wel veel te ver vind gaan... om Nick Nuijens echt een serieuze favoriet te noemen. Stijn de Volder die heb ik wel met een paar uh, extra sterretjes uh, aangekruist uh, in, het, uh, in het boek... Uh, uh, maar vergeet een andere man niet. Hè? Philippe Gilbert. Dat is in mijn ogen, na Kanselaren en Bonen... is dat toch wel uh, de grote favoriet. En hij zou wel eens kunnen gaan profiteren... als die twee elkaar vooral in, uh, in het zicht proberen te houden. En uh, als die twee uh, uiteindelijk uh, ja, in geklopte positie rijden... en Gilbert bevindt zich in één keer... Uh, in een uh, goede groep. ja, Dan zou Gilbert wel eens kunnen gaan winnen. Ja, In een groep? Of denk je dat hij het alleen dan gaat proberen? Nee, dan? hij gaat het gegarandeerd uh, proberen alleen af te maken. Maar ja, dat is het mooie van de Ronde van Vlaanderen. Dat je daar uh, in de laatste uh, kilometers, in de finale... heb je uiteindelijk die muur van Gerardsbergen. En daarna nog een keer de Bosberg. Ja. Nou, Iedereen weet altijd, daar gebeurt het gewoon. En uh, op het moment dat je dan met een groepje bent... Uh, voor de muur van Gerardsbergen... Ja, dan kun je het daar uiteindelijk afmaken. En ik denk dat Gilbert toch ook wel een renner is. Die probeert weg te rijden. Zeker als hij wat snelle mannen bij zich heeft. Er zijn trouwens nog veel meer favorieten wel te noemen hoor. Uh, Lijf wat denk je daarvan? Dat is een Belg. Rijdt bij Katusha. Drie keer tweede geworden in uh, de Ronde van Vlaanderen. Nou, die wil natuurlijk ook graag een keer winnen. Maar net als Stijn de Volder is, die uh, behoorlijk hard op zijn uh, snuffert gegaan in de driedaagse De Pannen. Dus de koers die we afgelopen week hebben gehad. Uh, alleen, ja, beide mannen die, die, die zeggen wel van ja, wij staan er en wij willen. Want uh, de Ronde van Vlaanderen, dat gaat gewoon boven alles en geblesseerd of niet geblesseerd. Maar wij willen er wel voor zorgen dat we zo goed uh, mogelijk zijn. Ja, Terp Terpstra niet. Die, die is zo geblesseerd, Helaas. die kan gewoon niet op de op de fiets uh, sleutelbenen. Ja, Nicky Terpstra, dat zou nou eens zo'n type hebben kunnen zijn, zoals we dat met Servaas Knaven hebben gezien. Ik dacht dat het tien jaar geleden was in Parijs-Roubaix. Die zou kunnen profiteren van een machtsstrijd. Uh, Terpstra is natuurlijk uh, de adjudant, de luitenant van Tom Bonen zou het zijn geweest. En op het moment dat Bonen gevangen zat uh, in een ploegenspel, dan zou Terpstra misschien wel eens een kans hebben kunnen gaan. Maar ja, als je valt in de driedaagse de pannen en je breekt je sleutelbeen, dan ben je er gewoon niet bij. Dus uh, heel erg jammer dat hij er niet bij is. Lieve Westra, uh, die naam wil ik toch wel even één keer genoemd hebben. Ik zeg niet dat die gaat winnen. Uh, misschien komt hij ook tekort in de finale, maar die heeft een onvoorstelbaar sterke indruk achtergelaten na die driedaagse De Pannen. Uh, verloor die ronde uiteindelijk op, uh, ik dacht dat het acht seconden was, uh, van ja. Sebastien Rosseler, maar het is absoluut iemand die goed over die bergjes heen kan. En dat vind ik toch ook wel een van de Nederlanders op wie we moeten gaan letten. Net als trouwens Lars Boom en Sebastien Langeveld, maar twijfels blijven. We hadden allemaal schreurs gisteren in de uitzending... over het feit dat de Ronde van Vlaanderen zo enorm groot is geworden. Zoals ik in het begin al zei, 800.000 mensen die jaloers naar jou kijken... omdat jij mooi aan een zetel bij de finish zit. Maar die 800.000 mensen kunnen best wel eens een probleem gaan veroorzaken. Zo hebben wij inmiddels begrepen. Helikopters mogen niet meer de lucht in om de VIPs rond te vliegen. Die hebben een vliegverbod ja. gekregen. Sommige mensen mogen niet meer op de motor achter de renners aan... om ze twee, drie keer voorbij te zien komen. Wordt streng op gecontroleerd... Merk jij daar iets van, dat het groter is geworden dan de afgelopen ja. jaren? Ja, maar dat is de laatste jaren al aan de gang. En in de Ronde van Vlaanderen, het grote nadeel van dat parcours... en dat met name op het moment dat ze in die heuvelzone komen... daar eh, vanaf de oude Kwaremond, ja, dan is het alleen maar draaien en keren. En die weggetjes die zijn echt zo verschrikkelijk smal. Natuurlijk al die kasseistroken. Eh, daar kun je gewoon niet permitteren dat daar het publiek te dicht op de renners komt. Eh, er staan al dranghekken natuurlijk in die klimmetjes. De Paterberg, de Koppenberg, noem ze allemaal maar op. Eh, er zijn plekken inderdaad waar je met de auto nauwelijks meer bij kunt komen. Natuurlijk, ik kan me voorstellen dat ze het allemaal beter willen reguleren. Maar eerlijk gezegd, ik lig niet wakker van maatregelen als een no-fly-zone. En uh, het feit dat ze nu eens een keer die wilde motoren een beetje willen tegenhouden. Uh, want ik ben ook wel eens een keer een jaar niet in de koers geweest, maar aan de kant van de koers mee geweest. En het is net een autorally waarin je bent. Uh, op het moment dat die renners voorbij komen, springt iedereen in de auto, dat hele publiek. En dan rijden ze gewoon tien kilometer verder op weer naar de volgende passage. En dan staan ze allemaal weer te kijken. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat zo'n organisatie denkt, jongens, laten we het Asje alsjeblieft dus een keer een beetje in bedwang houden... en laten we het beter gaan reguleren. Ja. En uh, ja, die Ronde van Vlaanderen valt nu ook weer onder de Flanders Classic. Het is allemaal weer wat professioneler dan dat het vroeger was. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort maatregelen nu genomen worden. Ja. Er gaat wel iets veranderen, misschien ook wel vanwege de veiligheid. Want die finish die komt wellicht volgend jaar uh, anders te liggen. Heeft dat een grote invloed op de wedstrijd, denk je? Dat zal zeker een hele grote invloed hebben op de wedstrijd. Er wordt onder andere gesproken van Oudenaarden. Is toch een beetje het centrum, het hart van de Ronde van Vlaanderen altijd geweest. Oudenaarden, daar leeft het wielrennen. Daar staat ook een heel mooi museum waar iedereen toch eens een keer, één keer in zijn leven moet zijn geweest. Over de Ronde van Vlaanderen. Uh, en, en, en daaromheen heb je natuurlijk een aantal prachtige klimmetjes. Je hebt daar de Paterberg, je hebt daar de Oude Kwaremond. Je hebt allerlei hele mooie klimmen daar vlakken in de buurt. Dus je kunt daar een prachtige finale neerleggen. Maar de traditie, en ja. er zijn zelfs petities tegenwoordig uh, ingediend uh, met allemaal handtekeningen die zijn uh, ingeleverd... om die ronde van Vlaanderen, maar in Meerbeke, Ninoven, om daar maar die finish te houden. Want dan heb je die klassieke aanloop met de muur van Gerardsbergen en de Bosberg. En ja, de traditie, dat zegt ook heel veel in Vlaanderen. Hoor. Ja, je moet voorkomen dat de ronde de ronde niet meer is. Nou, Het is als Parijs-Roubaix bij wijze ja. van spreken niet meer... Uh, als die niet meer finished in dat stadion daar uh, in Roubaix, in dat wielerstadion. Uh, ja, iedereen wil dat toch eigenlijk wel hebben. Ja. Goed, uh, gelukkig gaat het regenen zondag. Uh, gelukkig voor de organisatie komen er wat minder mensen, is het wat minder gevaarlijk. En de koers wordt er eigenlijk alleen maar mooier van. En wij zitten droog. Zo is het. Dank je wel, Voetbal vandaag. De huurschuld van NAC bij de gemeente Breda is opgelopen naar 720.000 euro. De Belastingdienst heeft namelijk beslag laten leggen op de rekening van NAC... waarmee NAC de huurschuld overmaakt. Afgelopen week zou de gemeente Breda 438.000 euro ontvangen... maar dat geld kwam er dus nog niet. De FIFA en de UEFA hebben de Bosnische voetbalbond voorlopig geschorst. De Bosniërs weigeren namelijk de statuten aan te passen naar de reglementen van de UEFA en de FIFA. De Bosnische bond heeft nu drie voorzitters die elkaar afwisselen. De FIFA en de UEFA willen dat er één vaste voorzitter komt. Afgelopen dinsdag kreeg Bosnië de kans om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Slechts 22 van de 54 stemgerechtigden waren echter voor die veranderingen. En door de schorsing mag de nationale ploeg voorlopig geen wedstrijden spelen. De Bosnische club is uitgesloten, zijn uitgesloten van internationale duels. En voor het EK voetbal volgend jaar in Polen en Oekraïne is een record aantal aanvragen voor kaartjes binnengekomen bij de UEFA. Meer dan 12 miljoen. Dus zullen er veel mensen teleurgesteld thuis moeten blijven. Voor het EK zijn namelijk 550.000 kaarten beschikbaar. Uh, via een loting worden de kaarten toegewezen door de UEFA. En dan. Uh praten over de eredivisie. Eindelijk weer. Het lijkt uh, heel lang geleden. Uh, dat is misschien ook wel zo voor het gevoel. Kleine twee weken geleden, morgen en overmorgen, de 29e speelronde. Langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe de ranglijst... er over een paar weken uh, gaat uitzien. Het uh, duidelijkste is het wel in de staart, aan de staart. Uh, maar belangrijker is natuurlijk wie de kampioen wordt. Is de eerste aanzet daartoe is morgen in Enschede... als de nummer 1 PSV op bezoek gaat bij de nummer 2 FC Twente. Roland van der Geer, als te doen gebruikelijk... kijken we met jou op vrijdagavond vooruit. Um, denk je dat kampioenschap beslist wordt? Zeker niet. Omdat uh, alleen als PSV de wedstrijd zou winnen. dan uh, neemt het een, een, een voorsprong van, een, van vier punten. Dan zou je kunnen zeggen: ja, dat zou een soort voor- en shy doen kunnen zijn. In het geval dan van, van winst van Twente niet. is het dus geen beslissing. En, en in het geval van gelijk spel. komt Ajax er bij winst op Hierakles zelfs nog wat dichterbij. En dit is zo'n competitie. waarin eigenlijk PSV en Twente nog een, uh, na, in, in, in de na-fase. nog hele sterke tegenstanders treffen. Dus uh, nee, ik geloof niet dat deze wedstrijd. Uh, morgen het kampioenschap gaat beslissen. PSV-trainer Fred Rutte bagatelliseert het belang van de wedstrijd ook enigszins. Het belang zit er natuurlijk in dat, dat een van beide de koploper blijft of wordt. Dat is, dat is deze wedstrijd. En, ja, ik moet wel zeggen dat, dat dit seizoen is natuurlijk een, een vreemd seizoen is. Waarbij uh, de, de uiteindelijke kampioen met, met ja, ontzettend veel verliespunten... kampioen gaat worden... En, ja, dat, dat, dat, dat sla loomt een beetje door dit seizoen heen. Je hebt het in eigen hand. Maar word je zenuwachtig van het feit dat Twente jullie hier verslagen heeft... en jullie nu naar Twente moeten? Ik, ik word niet eens zenuwachtig, hoor. Dat, uh, nee, helemaal niet. We, we, hebben, we, hebben, uh, we hebben heel veel vertrouwen. Met heel veel vertrouwen gaan we richting uh, Enschede. En, uh, ja, gelukkig hebben we uit de, uit de Interlands hebben, hebben we geen schade opgelopen. Dus dat is heel erg positief. En uh, ja... Ook in, in, in Europees verband spelen tegen grote clubs. Ik zie Twente ook als een grote club. En uh, dan laten we ook zien dat we in uitwedstrijden ja, voldoende power hebben en voldoende vertrouwen hebben om een goed resultaat te halen. En dat gaan we, daarvoor gaan we ook uh, aanstaande zondag of zaterdag naar. Uh, Enschede. Fred Rutten, hij zegt uh, dat hij niet zo gauw nerveus wordt. Dat uh, zei hij tegen Angelo Terwiel. Uh, hij heeft er ook wel vertrouwen in. Maar PSV gaat naar Enschede, Ronald, in de wetenschap dat Toivonen niet speelt. Die is geschorst. Koevermans heeft een lichte blessure en Berg scoort niet. Waar, nee. moet dat, waar haal je dat verdraggoed dan vandaan, denk ik dan? Nou ja, toch wel op basis van het spel natuurlijk van, uh, van PSV, waarin er de laatste weken uh, toch wel het nodige gecreëerd wordt... en uiteindelijk wel altijd wordt gewonnen. Ondanks dat Toyvonen er al een tijdje niet bij is... ondanks dat Pedder al een tijdje niet scoort... en Koevermans eigenlijk geen rol van betekenis speelt. Maar er zijn nog wel andere spelers die zijn doelpunt kunnen maken. En deze wedstrijd wordt echt niet met 3-4-0 beslist. Het gaat om het creëren van kansen... en het verzilveren van één of twee van dit soort mogelijkheden. Maar het feit dat PSV qua spel in een stijgende lijn zit... ja dat, uh, dat zal het vertrouwen bij Rutte hebben doen, uh, doen groeien. Want dit is niet... een het probleem van de laatste weken Dit is natuurlijk al het probleem van, van, van het hele seizoen. Ja. Bij Twente is het belang van de wedstrijd tegen PSV ook wel duidelijk. Maar om nou te zeggen dat ze er in Enschede wakker van liggen, nee, Theo Jansen. Toevallig hebben we vandaag een, een, een, wat beelden gezien, maar uh, dat op zich staat ook niet nodig. Iedereen weet tegen wie ze speelt en uh, wat voor type speler dat is. Dus nee, PSV, het PSV-woord valt, uh, valt niet vaak. Wat is het verschil tussen Twente en PSV qua voetbal? Qua voetbal. Ja, ik weet niet. Ik denk dat, uh, dat PSV uh, veel breidt, veel zoekt. Uh, en uiteindelijk heel erg afhankelijk zijn toch wel van, uh, van Duitsak. Nou, hebben jullie meer mogelijkheden voorin? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij, uh, als Roe's ook weer erbij is... Uh, en Emi uh, en uh, Luc uh, we hebben genoeg spelers die het best kunnen beslissen. Dus uh, ik zie dat wel positief. Hè? Wordt het een vergelijking met de bekerwedstrijd? Nee, denk ik niet. Ja, misschien wel, ik weet niet. Ik zal weer een uh, wedstrijd zijn die dicht op bij elkaar ligt. En. Uh, het zal een, uh, een kleine uitslag worden, denk ik. Schaken? Ja, die kans is wel aanwezig, ja. Hm. Wat verwacht jij? Uh... Ronald? Ja, nou, wat, wat Theo Jansen zegt. Die, die eerste wedstrijd, hè, dit seizoen, niet die Bekerwedstrijd, maar die competitiewedstrijd, was ook een beetje schaken. Waarbij er toen heel veel uh, handen op elkaar gingen voor het spel van FC Twente. Dat zich helemaal had aangepast aan de tegenstander. Theo Jansen zelfs uh, als een controlerende middenvelder had laten spelen. En zo eigenlijk het middenveld van PSV onschadelijk had gemaakt. En dat was, dat was wel een beetje een schaakspel in de Bekerwedstrijd. Kwam dat er ook wel een beetje uit? Ja, Theo Janssen zegt ook: de verschillen zijn niet zo heel erg groot. Hè? Wij ont lopen elkaar niet zoveel. Nee, dit wordt, uh, dit wordt een wedstrijd waarin de ploegen heel dicht bij elkaar zitten. Maar ja, waarin beide toch bang zullen zijn om echt het initiatief te nemen... en vol op de aanval te gaan. Dus het is afwachten, zoeken. Het wordt misschien wel helemaal niet zo'n hele leuke wedstrijd. Maar als ik naar Jansen luister... dan heb ik het gevoel dat er bij Jansen meer vertrouwen zit dan bij Rutte. Ja, waarom denk je dat? Niet? Nou, dat, dat, dat, uh, dat gevoel, dat bekroop me. Zegt zo van, nou, dat, hij zei nog net niet dat we gaan echt wel winnen, hoor. <laughs> nou, ik heb, moet ik eerlijk zeggen, de laatste jaren Theo Jansen nooit zich ergens druk om horen maken. Dus <hums> ik denk ook niet dat hij heel erg in de war <laughs> raakt van PSV. Dat zou me heel erg verbazen als die een buitengewoon nerveuze indruk zou maken. Uh. Maar. Hij noemt wel een aantal, uh, aantal, aantal verschillen natuurlijk. Eén daarvan, uh, dat is belangrijk. Uh, bij PSV we hadden we het net al over de mensen die niet scoorden. Er zijn er een aantal die misschien wel een doelpunt kunnen maken. Maar Jujjak, daar is het spel natuurlijk wel inderdaad heel erg op afgestemd. Bakal gaat wellicht nog een rol spelen in die, uh, in die wedstrijd. Maar bij Twente zijn er inderdaad meer mensen die een doelpunt kunnen maken. Mm. En de meevaller die net genoemd werd, ja, dat is toch Ruiz natuurlijk... die dan waarschijnlijk weer kan spelen. Mm. Ja, en dat is een meerwaarde voor elk elftal, dus ook voor FC Twente. Ja. Ook Twente-trainer Michel Pradon. Ik vind dat ze een ploeg en PSV aan elkaar gewaagd zijn? Ik denk dat als je, als je zo twee ploegen hebt die, die met één punt verschil zijn in, in, in de rangschikking. En die uh, uh, zo kort bij elkaar zijn geweest in de vorige confrontatie. Dat je niet van een favoriet kan spreken. Ik hoop dat onze thuisvoordeel heel belangrijk zal zijn. Dat is wel een ander aspect en and dat is een heel belangrijk aspect voor mij. Ik denk dat uh, iedereen verwacht die wedstrijd morgenavond. En uh, dat uh, de, de, de thuisvoordeel kan, kan heel belangrijk zijn, denk ik. Je hebt heel veel deskundigen waarvan er eentje zegt... Uh, je wordt kampioen als je een goede keeper en een goede spits hebt. Ja. Uh, wordt Twente daarom kampioen en PSV niet? Uh, ik weet het niet. Dus ik vind dat de PSV een mooie selectie heeft. En... Uh, ik kan het blijven herhalen. Uh, maar dat is wel heel belangrijk, maar dat zijn clichés, denk ik. Uh, als, je, als je op die andere positie niks hebt, uh, word je ook niet kampioen. Dus, uh, uh, vroeger was er dikwijls spreken van de as van de ploeg, van de keeper naar de spits, met, uh, met de verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder. Nu spreek je van de twee uiterste positie op het veld. Uh, maar ik denk dat Iedereen is belangrijk in, in, in, in een ploeg. Ik, ik denk dat uh, vleugelspelers of backs kunnen heel belangrijk zijn, zeker in modern voetbal waar alles heel dicht is in het midden. Ja, Michel Pradon. Hij zijn gelukkig zelf dat hij het heel veel clichés eruit gooide, hè? Hoorde Ja, dan zaten er wel een, er in. Er wel een paar in. <laughs> uh, hij heeft wel gelijk, hè? Hij heeft wel gelijk, Robert. Ik bedoel, er zijn natuurlijk... Het is, het, juist deze ploegen moeten het zo hebben van de teamprestatie. En dan kom je er niet met alleen een goede spits en een goede keeper. Want bij Twente bijvoorbeeld krijgt uh, Wout Brahma natuurlijk uh, genoeg complimenten. Dat is een, he, een jongen die vrij onopvallend speelt, maar wel ontzettend belangrijk is. En vaak zijn dat wel hele bepalende mensen in een elftal. Dus ik ik vond het ook iets te gemakkelijk uh, gezegd. Ja. Uh, Janko is er niet bij, geblesseerd geraakt, uitgevallen uh, tegen België, Op mijn hoofd, als ik uh, me goed ja. herinner. Uh, is, is dat nou een probleem? Of, of is het nou ja, eigenlijk ik... geen probleem voor Twent? Ruiz keert weer terug, dus dat maakt de, de, de, de spoeling... Maar het is probleem wat, was klein, is is het wat een duller. probleem zijn. Ja. ja, maar nee, dit is niet echt een probleem. Janko is natuurlijk niet meer onbetwist basisspeler in, uh, in Enschede... hoewel de laatste weken deed hij wel weer met enige regelmaat mee. Het is jammer dat je met hem natuurlijk hem niet vanaf de bank zou kunnen brengen. Hè? Want het is toch een soort breekijzer. Wel iemand die, uh, als je heel erg drukt en op de helft van de tegenstander speelt... Mo weinig moeite heeft met, uh, met scoren. Maar een probleem levert de afwezigheid van Janko voor Twente niet op, nee. Nog even naar PSV, naar Bakal, om precies te zijn. Hij is niet blij met de uh, uitspraken van zijn trainer, Fred Rutte. Bakal krijgt door de schorsing van Toivon een kans. Maar Rutte liet zich tamelijk ongelukkig uh, uit over het uh, seizoen van Bakal. Voor mezelf, maar ook voor, voor de club en voor het team... Uh, ja, heeft hij uh, niet het seizoen wat wij van tevoren uh, hadden verwacht. En dan zie je wel dat uh, zo richting, uh, richting het einde van het seizoen... dat hij uh, wel weer aan het opbloeien is. Uh, waarschijnlijk heeft het te maken met de lente. Hè? Dat een zonnetje komt weer en het begint wat te leven. Hè? No. Uh, reactie van opman Bakkal? Zoiets heb ik nooit uit zijn mond horen komen. Dus ik weet ook niet in hoeverre het waar is. Maar als, mocht dat wel zo zijn, dan uh, heb ik daar verder niet zoveel mee. Dan kan ik ook niks mee. Je vindt het onzin? Ja. Ja. ja. Storm in een glas water? Ja, ongetwijfeld heel cynisch bedoeld door, door Rutte. Alleen, ja, wij kunnen het cynische gezicht er niet bij zien. En Bakkal hoort alleen wat er gezegd wordt. Maar... Fred Rutte heeft wel een punt. Bakal uh, hing tegen het Nederlands elftal aan vorig seizoen. Maar is dit uh, seizoen ondergeschikt in de, in, de, in de selectie van PSV. Heeft ook een keer uh, straf gehad. Omdat hij zich niet uh, opstelde als een echte prof. En ja, die heeft dat uh, wat kapjes gekregen. Ook omdat Hutchinson natuurlijk gewoon het goed doet op het PSV middenveld. Waar Engelaar en Toyvonen staan. Had misschien wel gehoopt dat hij op de plek zou komen... Waar hij morgenavond waarschijnlijk wel gaat spelen. Die plek achter de spitsen. Dus ja zit niet zo lekker in zijn vel. Dus ik kan het me bij Rutte wel voorstellen. Alleen die woorden komen wel heel raar over. Dus ook de reactie van Bakal, Ja, daar, daar kan ik me ook wel in vinden. Ja, misschien had Rutte het gewoon niet moeten zeggen. Nee, nee, ik had nee, tegen goed. hem moeten zeggen. Ja, hè? maar goed, waarschijnlijk wilde Rutte een grapje maken, maar dat wil niet altijd zo lukken. Goed, nog even terug naar uh, de Arena. Um, daar brak uh, Frank de Boer een lans voor uh, Danny Blind. Blind moet uh, volgens het uh, rapport Kruis, dat weten we inmiddels allemaal, verdwijnen uit de Arena. Nog even Frank de Boer. Eén ding is zeker dat Henny, uh, die heb ik van het begin er, erbij gehaald. Danny was er uh, al bij natuurlijk, maar dat Henny en ik uh, de hoofdverantwoordelijken zijn voor, voor de A-selectie.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 Richting het kantoor. Ja, maar daar ben ik al mee bezig. En nogmaals, ik vind. Denny heeft gewoon, uh, wat ik weet, altijd uh, heel integer gewerkt. En dat doet hij nog steeds. Ja, Henny Spijkerman, voor alle ja. duidelijkheid, andere assistent. Um, Frank de Boer is dus aan het lobbyen voor uh, Denny Blind. Een nieuwe functie creëren, dat wil hij nou ook weer niet. Dat is misschien wel blind onwaardig, misschien zegt hij dat er wel bij. Uh, min of meer. Wat, wat, wat vind jij? Is het goed dat hij aan het lobbyen is? Ja, nee, hij spreekt in elk geval zijn vertrouwen uit in Danny Blind. En dat kan Danny Blind, denk ik, na afgelopen week wel, uh, wel gebruiken. Het is wel opvallend natuurlijk, omdat de boer steeds gelieerd werd... aan de kruifplannen, waar absoluut uh, geen ruimte is voor, uh, voor Danny Blind. Ik snap wel wat hij zegt. Een nieuwe functie creëren is natuurlijk raar. Ik bedoel, je kunt assistent worden, je kunt technisch manager worden. Misschien dat er in de jeugdopleiding nog wat, wat, wat plekjes zijn... maar je gaat geen functie creëren omdat iemand zo beschadigd is. Je vindt hem zo aardig en je wil hem er graag bij houden. Kijk, Als hij als assistent van toegevoegde waarde kan zijn, dan houdt hij hem. Kan die technisch manager worden omdat die functie blijft bestaan, dan kan die daarin uh, uh, ja, prima functioneren en kan die van toegevoegde waarde zijn voor Ajax. Maar wat hij bedoelt is, ja, als ik straks twee assistenten heb, dan hoef ik niet nog een extra assistent voor mensen met uh, kapotte knieën of dat soort dingen. Weet je, je gaat niet iets creëren, maar uh, ik vind wel opvallend, na afgelopen week en de rol die de boer is toegedicht, dat hij uh, een land spreekt voor uh, Danny Blind. En dat, vind ik, uh, dat vind ik zeer prijzenswaardig. Zondag Ajax thuis tegen Heracles. Um, dat hele gedoe gaat het in de hoofden van de spelers uh, spelen ook? Nee, er speelt iets anders, denk ik, in de hoofden van de spelers. A. Dat er gewonnen moet worden. Om nog uh, in de race te blijven. Voor misschien wel een plekje Champions League-voorronde. Of, uh, of misschien wel het kampioenschap. En wat, uh, wat eigenlijk meer weerslag op de ploeg gaat hebben. Is het feit dat voor geschorst is. Dat Alderwereld geblesseerd is. En dat Seklenburg er natuurlijk nog altijd niet, uh, niet bij is. En dat zijn dingen die zullen op het veld direct merkbaar zijn. Maar Frank de Boer zei tijdens diezelfde persconferentie. Waar we net een stukje uit hebben geciteerd. Uh, eigenlijk ook. Ik heb uh, bij Ajax gespeeld. En toen was de field afgelopen verder aan de hand, waarbij voorzitter Harnepsen, misschien weten we dat allemaal nog, mm -hmm. he, destijds ook werd gearresteerd en ook heel Ajax in rep en roer was. Ja, en dat gaat uiteindelijk gewoon langs je heen als speler. Zolang ze niet tussen je doorlopen op het veld, heb je daar geen last van. En dat zal ook het geval zijn bij Ajax komend weekend tegen Irak. We zullen het zien. Dankjewel, uh, Ronald. Morgen okay. om kwart voor zeven de topper tussen FC Twente en PSV. En dan vanaf kwart voor acht Heerenveen Excelsior. Willem II, Rode JC. De Graafschap tegen NAC Breda. En dan vervolgens uh, om uh, kwart voor negen Feyenoord tegen AZ. Zondag om half één FC utrecht aden den Haag. Vitesse tegen NEC. En om half drie ajax Herakles almelo En FC Groningen tegen VVV. Nog even door over uh, die uh, kraker van morgenavond. Uh, daar raak je natuurlijk niet over uitgesproken. Al helemaal niet als je kan praten met uh, iemand... voor wie dat duel toch een speciaal tintje heeft, Arnold Brugging. In zijn lange carrière speelde hij voor beide clubs. Daarna volgde avonturen in Spanje, Friesland en Duitsland. Nou, inmiddels, u weet het, is Brugging terug op het oude nest bij FC Twente. Maar die heeft uh, kunnen constateren dat het Diekman-clubje van toen... is uitgegroeid tot een uithangbord van de hele regio. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Wat gaat Blom doen? Blom gaat fluiten. En FC Twente is voor het eerst in de historie van de club... kampioen van Nederland. Topsport. Kom naar Twente. Landgoed van Nederland. Binnen de club is er gewoon echt een beetje van... De, laat maar komen zien. En dat is wel, dat is, dat is wel, ik moet zeggen dat het wel mooi is om te zien. Aan de vooravond van de nieuwe wedstrijd tegen PSV is het zelfvertrouwen groot bij de trots van Twente. En ook bij het kind van de streek, Arnold Bruggink, de man die 17 jaar geleden al speelde in het shirt van Twente. Bruggink en gestuurd door, Hoogma. De man die na een serie omzwervingen terug is bij zijn oude liefde. Ik ben hier wel opgegroeid. Kijk, de, de, voor mij is het verschil. Ik heb altijd in Diekman gespeeld. Ik heb nooit als Twente-speler buiten dit, dit jaar in, het, in, het, in de Grosveste gespeeld. Nee. Ik merk wel dat, ik, dat dit wel de plek is waar je, ja, waar je vandaan komt. Mijn familie woont hier en ja, alle ja, dit is de dit is plek waar ik ook altijd waar ik voor je gevoel ik altijd heb gezegd: daar ga ik weer naartoe. Geen rugdekking bij PSV en Brugging poeien die bal langs Waterreus in de lange hoek. Arnold Brugging terug bij Twente, maar toch de tijden zijn veranderd. Toen was hij de 16-jarige, het grote talent. En nu is hij met zijn 33 jaar een speler in zijn nadagen. Met een rol in de marge en vooral op de bank. Ik, de rol die ik nu heb, die. Uh... Daar heb ik ook met de trainer van tevoren over gesproken dat dat, dat, dat kan gebeuren. Kijk, als het moment daar is, dan zal ik, uh, zal ik er zijn. En ik denk dat ik ook zo'n speler ben dat dat, dat, dat kan. Uh, maar op dit moment is dat nog niet veel gebeurd en is het ook nog niet nodig geweest. Dus ja. Ja, dan, uh, ja, je hoort mij daar niet over klagen. Het is een bewuste keuze geweest ook om weer terug te gaan. Ook weer om op een enschede te gaan wonen. Soms is het wel eens lastig. Maar uh, op dit moment, ik ben nu 33, heb ik daar, uh, ja, uh, kan, ik die, kan ik die rol wel goed invullen. Zelf spelen in het eerste van Twente, dat doet Arnold Brugink niet veel. Wel gebruikt hij zijn ervaring om de jonge spelers van nu beter te maken. Luc de Jong die is, die is, die is 20. Mm -hmm. Ik denk dat het een ontzettend uh, groot, groot talent is wat hier, wat hier rondloopt. Die kun je af en toe wel eens een keer uh, heb ik af en toe wel eens een keer wat dingen gezegd. Dat ik zeg van Luc, nou, probeer het eens op die manier. Of, hij is zo talentvol en hij is zo explosief. En hij heeft eigenlijk alles op dit moment wat een goede spits, zeg, wat een goede spits nodig heeft. Hij is ja. explosief, is sterk en goed kop. Hij kan met links en rechts schieten. Mm -hmm. dus het gaat er altijd om van, uh, of, je, of je goed genoeg bent, zeg maar. of dan spelers wat van je aannemen. Kijk, als ik iets zie zal ik mensen dat zeggen. Ik zal niet gaan lopen schreeuwen, maar ik zal wel een keer naar iemand toe gaan... en zeggen van nou, misschien zou je, kun je beter zo en zo doen. Ja. En ik denk dat dat, eerder, dat het altijd geaccepteerd wordt... op het moment dat jij laat zien dat je zelf kwaliteit hebt. En ik denk dat, dat, uh, dat ze dat hier wel in de gaten hebben. Ja, dat is zeg maar een beetje je rol in je elftal. En of Brugging die rol ook na dit seizoen nog zal spelen? Ik ben daar zelf wel veel over aan het nadenken. Van, maar, maar ik heb wel gezegd, dus, uh, van, uh, ik ga niet meer iets anders doen. Ik, ik, ik doe Twente... Of ik stop ermee. Ja. En daarvoor, daarvoor, ben wel, uh, daarvoor, daarvoor ben ik zelf wel eigenlijk al warm. Dan Brugging is Zoveel moet PSV niet geven. Morgen is het dus Twente PSV. PSV, de club waarvoor Brugink na zijn eerste Twente periode speelde. En daarna heb ik zes jaar PSV gehad, waar je natuurlijk ook een mooie tijd hebt dat je drie keer kampioen geworden bent En de Champions League gespeeld hebt. Maar hoe de verhoudingen morgen liggen? Nou, ik denk dat. Uh, dat PSV op de meer, meer angst heeft om hier naartoe te komen dan dat wij die wedstrijd, zoals wij die wedstrijd benaren. Geniet van al het mooie. Zo kan het in Enschede weer een mooi staaltje Twente-promotie worden. Beleef het gastvrije Twente. Twente, de beste club van Nederland. Yeah. Ik like deze record right here to my main man. Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar.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 As long as my high. Oh, I'm so high tell you is Snoop Dogg en My Madison. Op de valreep uh, ga ik u nog even vertellen dat het hartstikke spannend is uh, in de eerste divisie. Terwijl de FC Zwolle bleef 0-0. Voor de derde keer op rij 0-0 uh, alweer voor Zwolle. Uh, Sparta RKC werd 3-4. RKC stond 2-0 voor. Vervolgens scoorde Spartaan Johan Bo uh, Voskamp drie keer. In de 51ste minuut kwam RKC met 10 man te staan. Roda kaart voor RKC Varella. Dan denk je, nou, dat is gebeurd. Maar het werd toch nog gelijk door een eigen doelpunt... van uh, uh, Sparta-speler Anthony Bentham. En invaller Fred Benson bezorgde RKC vervolgens in de 91ste minuut... nog de overwinning zelfs. Andere uitslagen. veendam Kambu 1-1... Helmond Sport, Emmen 2-2, AGOVV FC Volendam 2-1... Den Bosch, Dordrecht 0-0, Amere City, FC Eindhoven 3-0. Zit er helemaal niet op Denny Blind te wachten. Fortuna er tegen MVV bleef 0-0. <coughs> Pardon, stand bovenin. Zwolle heeft nu 63 punten uit 29 wedstrijden. En RKC komt eraan, staat nog maar 3 punten achter. Het waren ooit 12 punten. RKC heeft er 60. Helmond Sport, derde met 51 punten. Dan de Bundesliga-wedstrijd tussen St. Pauli en Schalke 04. Die is nogal tumultueus verlopen. Bij een 2-0 stand voor Schalke werd de wedstrijd vlak voor tijd gestaakt. Een grensrechter werd geraakt door een glas of een blik bier. St. Pauli speelde toen al met negen man trouwens... omdat Kalle en Bartels van het veld waren gestuurd. Wanneer gebeurde dat ooit eerder met dat bierblikje? PSV Real Madrid in 1971, halve finale, Europa Cup 1, maar dit terzijde. Morgen het sportforum met Ton Boot, Simon Zwartkruis en Theo van Duivenbode. Dus luisteren, morgen vanaf half vijf. Zijn naam viel de afgelopen weken regelmatig als de nieuwe voorzitter van Ajax. Zat hij niet wordt overigens. Zometeen het oog met Thijs van der Brink. Nog een heel fijne avond. Een hersentumor. Acht uur opereren. Even op de zaag spoelen? Ja. We hebben een luik gezaagd in de schegel. Op grote videoschermen is te zien hoe de tumor langzaam wordt stuk en afgezogen. Maar dan?